What's up? What's up? Daarna Connection in the house, motherfuckers. Ja, ik hoor het. Frikie Jason. Ja, weten we. We hebben een disje of weet ik voor wat. Niks te doen. Ja, tegen wie dan? Kanker, geen werk. Tegen wie? S'nachts werk Wie de fuck wij dissen? Ja. Hey. Ja, wie de fuck gaan we dan nog dissen dan? Ja, dat zeg ik, kneus. Schal ik werk is helemaal kapot. Ja. Buh. Dood, Valley, Weg ermee. Mol. SBM. Ook nak de fuck out na 8 dishes. Ja. Pff. Ook maar puur tijdsverdrijf. Ga ge ik geen ge kankermoeite meer aan verspillen. Nee, zou ik ook niet doen. Oh wacht even, die, be be hoe be heet die? Baffa, yes. Fatou. Ja. ja, dat was vreed verzonnen, weet je. Ik raak je... kutjes, dat vond ik wel vreed. Daar hebben ze jarenlang in het diepste geheim aan gewerkt. Ja, Zoiets dat te kennen je. bedenken. Nee, Daar heb ik respect voor, weet je. Respect, je Leuk verzonnen gewoon. Dat gek. is gestolen, vriend. Ja, dat is. Ja, kutjes, ja, nee, nee, nee. dat is, ja, gepikt. Dat is, ja, dat is ja, gepikt. Ja, ja toch? Ja, dat is ja, gepikt. Alleen de mist shit in die dis. Ja jij oh. en Krijg krijgt de kanker. Is dat gestolen? Dat zeg ik ook, no. Sila. Wacht maar, Ricky Jason, Future ging de bitches. Geen meer twee minuten. Ja, kom op, doe het. Let op. In Den Haag ga je dood en neem je al je vrienden mee. Motherfuckers, rappers, zo fucking dramatisch Probeer het nou al jaren na te doen, maar het gaat niet Zomaar Suarez, chillig motherfucking Rico Ik praat zo rap, want ik zo schaam aan mijn wiep bloot Julio Iglesia's, Grappia's, Barabbas Ik word een hitter als ik D.A.C.A was Hamas, Hamas, ik praat stoer over gas Terwijl ik zelf woon in een jodenstad Fuck je kan of ik op je top. Doe net als DHC rappen, maar het, het lijkt nergens op. Zonder ga Je bent een flikkertje, speelt bij een dikkertje. Hoki, ah. ja. nou ben je hem. FC uh, Pino Gino, pak je lucht, zo'n kokko. Oh, je fantasie voor jezelf, dat doe je maten toch ook. Oh. Deze gaat is zijn makkelijk op te ruimen. Ik geef de hoop niet op, ik zal maar blijven duimen. Waarom? Wat was de DAC voor? De Haag is wouw. En in de show Steele. de Riko Deze chucks blijven hakken bij 180 cc Ik zit hoer om te sparen, maar heb nog steeds geen BMW. BMW Jullie schrijven teksten met voor de boeken. Dat is geen woord, anders ga je het maar opzoeken Een magnet, zwart, wit of getint Je weet dat iedereen DRC de beste vindt dus fuck Den Hard Connection Fuck em. Ik gooi die bitches in the playboy ja, bedankt, hey, best de Playboy Mansion Nou bedankt reed De kant wat ik spree, DHC Wow, hey, baffel ik reed S double o is gay. De kant wat ik spree, DHC Wauw hey, reed hey. Cake. De kant wat ik spreek DHC Wauw wow, hey, baffelik reed West double o was De kant wat ik spreek DHC Wauw wow, hey Ik kom harder ook dan maak ik geen tijd voor die haagse gesprek Je gaat jezelf voorbij, het is te laat, voor spijt Kijk, motherfucker, ik ben zo lap En ik blijf bombardeer voor de school, ik <laughs> maar, ik zeg gewoon niks meer Motherfucker, laat je huilen Ja, als we van lichaam zouden ruilen ik Hang je op van de helikopter, Dat is niet eens een bot, dus hou maar vroeg Mag ik, In ik klaar voor de straat, je hebt een schijt In mijn broek, het verschil is weg Blijf goed, vroeg, doen. Je, Den Haag, je moet rijmen, miljoen, rijmen miljoen, miljoen. Je, je zit te aan... ijlen, niet ijlen Je moet rijmen Deze. Dank je plek, Wees met een haagbroek strak in de naad We zijn niet allemaal zoals bij jullie in de straat deze gasten willen gevaarlijk spitten. Ze zijn zo knap en ik wil aan ze zitten. Ik was zo moe van die gangster heardrappers. Maar ik doe ze wel na, het ken bijna niet neppen. Een echte crimineel praat veel in tegendeel. Met een baksen in je keel praat je ook niet meer zoveel. Voor de rechter waar jullie echt laf. Mijn straf heeft DRC nog steeds niet gehad. Branden die 150 uur werkstraf. Op de dag de Delphys opstaat uit zijn graf. Friky Jason is echt niet goed wijs. Hij gaat dan flippen als je stoer naar hem kijkt. Shit, ik kan me niks ergens voorstellen. Ik voel me gedist, dus is ik ga mijn moeder bellen. <laughs> ik ben die rap-terrorist. Het is nep wat ik spit. If you mad, what the fuck, word je uitgebreid. Als we bij jullie mogen spitten, word je afgezuigd. Blijf op die vloer. Oeh, ik ben een poot. <lacht> Intellectueel, je een apenoot noopt. No. Jullie speelt de derde wereldrap. Je hoort dat ik het ook voor mezelf heb. Op je hele achterban, dat is hier klik Ik wou dat ik dat had niet meer die Haagse gedachten. van de tachtigste maar ik moet op de bus wachten en vuur je terug naar Den Haag ik heb erom gevraagd ik wil bloot in m'n me... lichaam maar zwaar met een dikke fitte blubber -chick. ik ben jaloers op omer omdat hij dunner is zit bloot na streng me aan maar ik ben de kan groe de blubber in de blubber ik laat mijn neuken onder rubber yo never wat pas ik die vante ik ben een junkie op Centraal Station laat ik me neuken voor een balletje Hey joh, kom hierbij te spelen om klappen uit te delen, wat de fucking maatschelen Hazzet in Dan ga ik rennen, ik ben bang Klappen 4, 2, go, la, 1, best, de balon is Hey kid, you wanna balloon? Do they float? They all float down here Ha <laughs>